7 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Minister Donner van het CDA is een geschikte opvolger van Herman Tjenk Willink als vicepresident van de Raad van State. Dat heeft voorzitter Petom van het CDA gezegd in Met het Oog op Morgen. De naam van Donner ging in Den Haag al rond. Maar het is voor het eerst dat de partij openlijk een naam noemt voor de functie. De PvdA-Tjenk Willink vertrekt op 1 februari. Hij is dan 15 jaar vicepresident geweest van de Raad van State. De procedure voor zijn opvolging verloopt trager dan verwacht. Premier Rutte had toegezegd direct na het zomerreces een procedure te starten met een advertentie, maar die is nog niet verschenen. De koningin is de voorzitter van de Raad van State, maar de vicepresident heeft de dagelijkse leiding en wordt daarom vaak omschreven als de onderkoning van Nederland. Het Rode Kruis maakt zich ernstige zorgen over de situatie in de Libische stad Sirte.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 De actiegroep Bezet Wall Street protesteert al twee weken. Honderden mensen hebben een kamp opgeslagen in de omgeving van het beursgebouw in New York. Het protest is gericht tegen het financiële systeem, waardoor volgens de betogers de arme Amerikanen het steeds moeilijker krijgen. In schraven zonden zijn gisteravond zeker tien mensen onwel geworden. Uit een kas van een kwekerij was bestrijdingsmiddel vrijgekomen. Het gas leidde tot veel irritatie bij mensen in de buurt. Ze werden misselijk, moesten braken en hadden last van de luchtwegen. Ze zijn door ambulancepersoneel behandeld. De politie sloot de buurt een tijdje af, maar tegen middernacht mochten de mensen terug naar huis. Het is niet duidelijk waarom het bestrijdingsmiddel in zanden tot problemen heeft geleid. De milieupolitie zoekt dat uit. Het middel wordt vaak gebruikt in kwekerijen.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 Hij zou zijn gewaarschuwd om het vuurwerk niet af te steken, maar volgens toeschouwers negeerde de jongen dat en was er toen een harde knal te horen. De wedstrijd werd direct na het incident gestaakt. De jongen van twaalf is naar het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De politie in Amsterdam is tevreden over de opbrengst van de wapeninleveractie. Gisteren konden mensen hun wapens inleveren zonder daarvoor een boete te krijgen. Er kwamen in totaal 39 vuurwapens, 15 luchtdrukwapens en 15 steekwapens binnen. De vuurwapens waren vooral erfstukken uit de Tweede Wereldoorlog die door ouderen werden afgegeven. De inleveractie werd georganiseerd door de gemeente, het OM en de politie. Het treinverkeer van en naar Den Haag heeft gisteravond een paar uur stilgelegen vanwege een lek in het Centraal Station. Er liep via een airco water uit de stadsverwarming de stationshal en kelder in. De elektriciteit werd afgesloten om kortsluiting te voorkomen. Toen het lek was gedicht, ging het station weer open en kwam het treinverkeer rond Den Haag weer op gang. Dan nog het weer, eerst nog mist. Vooral in het westen kan dichte mist voorkomen. Later overal zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, tot 24 in het zuiden. Morgen ook nog zonnig, maar iets warmer. Vanaf dinsdag meer bewolking en kans op buien. Dit was het NOS-journaal. Zalig slapen. Uitgerust weer opstaan. Dat kan in een Swiss Sense bed. Nu woonmaandaanbieding bij Swiss Sense. Een slaapklare bokspring met 900 euro voordeel. Nu voor 1210 euro.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 Ja, goedemorgen en uh, fijn dat u luistert. Nou, dit is de zondag, het uh, ontbijtprogramma van de EO op de vroege zondagochtend waarin ik toch altijd weer het voorrecht heb om bijzonder inspirerende gasten te spreken. En vandaag is dat Jim Schilder en Jim heeft een bijzondere reis achter de rug. Hij was ooit greven met vrijgemaakt. Hij, zijn achternaam is Schilder. Als we vrijgemaakte luisteren weten zij dat het geslacht Schilder verschillende grote theologen heeft voortgebracht. Um, hij heeft zelf die kerk verlaten. Hij is een uh, journalist geweest, Lang leven achter de rug als journalist, in New York gezeten, voor verschillende bladen geschreven. En toen gebeurde er een paar dingen. En nu zit hij in het laatste jaar van zijn priestersopleiding. Dat is het in heel in het kort. Ik vroeg mij wel even af, Jim Schilder, goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Welkom dat je er bent. Fijn dat je er bent. Uh, je bent journalist en uh, je bent nu bezig met een priesteropleiding. Heb ik niet te maken met een hele goed geplande undercover journalistieke actie? Nee, nee ik weet niet of dat uh, handig zou zijn... om dan uh, te zeggen dat je journalist bent... en dan ergens te gaan studeren als undercover. Dat ben je niet echt een uh, undercover oh Ja, Het zou nog kunnen zijn dat wij over een jaar... had ik misschien een ander verleden moeten verzinnen. Een soort Günther Walraaf uh, zou ja. uh, moeten onderduiken in... Nee, dat, uh, nee, dat zou niet handig zijn. Dat, dus dat is het niet. Dan hebben we ook nog een goed uur uh, voor de boeg nee. met, met het gesprek. Het is wel, wel bijzonder, want je bent uh, journalist. Je bent gewend eigenlijk om alles nou ja, niet direct in twijfel te trekken... maar op zijn minst kritisch te bevragen. En dan maak je toch een keuze voor, uh, voor een kerk met alles erop en eraan. Ja. Is dat, is dat, dat is omschakelen voor je geweest. Dus, ja, het is enerzijds hetzelfde en anderzijds helemaal niet... Uh, het kritisch bevragen is uh, ook in de kerk heel goed. En dat gebeurt ook voortdurend. Uh, al twintig uh, eeuwen. Ja. Aan de andere kant is er uh, een heel groot verschil. Als uh, journalist ben je waarnemer En als priester ben je deelnemer. Dus je staat niet meer op afstand te kijken wat anderen doen. Maar je doet het zelf. Ja, uh, en dat is een grote overgang. Uh, waar ik nu al een aantal jaren mee bezig ben. Maar je zegt dat je, um, als het gaat om het, het continu om je heen kijken, continu nadenken en proberen uh, nou ja, dingen bloot te leggen. Op zo'n manier wordt er ook alles kritisch bevraagd binnen de katholieke kerk. Want dat beeld heeft natuurlijk niet iedereen. Nee, maar ja, je, er is twintig jaar, uh, twintig jaar, twintig jaar, twintig eeuw theologie bedreven. En er zijn ja. allerlei ontwikkelingen geweest: stromingen, discussies. Uh, theologen die een tijdje. Uh, in de ongereden uh, of, uh, de, uh, de non grata waren. En daarna niet meer. En dus uh, dus heel veel, zeker ook de eerste eeuw. Er is ontzettend veel discussie in de kerk geweest. Van uh, ja, wat geloven we? Wat betekent het? Waar moet het heen? Ja, die, die, die zaten met een, met een ervaring. Met, met, met Jezus die daar dertig ja. uh, uh, jaar had geleefd. en iets had achtergelaten. En daarna was het de vraag: ja, wat betekent dat? En, en wat is de drie eenheid? En wat is, wat is dat een zoon van God? En, hoe werkt het allemaal? Ja. Hoe moeten we dat? Dus er is eindeloos over gediscussieerd. En, maar nu, nu word jij priester. Ben jij dan zielzorger of word jij discussieleider? Je bent in eerste plaats uh, zielzorger. Ja. Uh, het, het doorgeven van, van dat wat Jezus ons heeft uh, uh, gegeven. Uh, je bent een middelaar tussen, tussen gelovigen en, en, en Christus. Uh, daar sta je tussenin. In die zin ben je ook een beetje... Wat een journalist wel is, is die staat ook in tussen de bron en, en het publiek. Die geeft iets door. Uh, en dat is wat een priester ook doet. En een priester doet er dan twee richtingen op. Want die geeft ook door wat er in de gemeenschap leeft. Dat geeft hij door aan Christus, zou je kunnen zeggen. Dus dat gaat twee kanten op. Hmm. Dus ja, het is een verschil. En opnieuw, het is, het is en verschillend en ook uh, voor een deel hetzelfde. Je ziet ook overeenkomsten. Nou, het is, kijk, een journalist, uh, wat hij het liefste doet is een mooi verhaal horen en dat doorvertellen. Als je alleen maar een verhaal hoort en je kunt er niks mee, dan is een journalist niet gelukkig. Nee, nee. En dat is wat? voor een priester, denk ik, net zo. Als je het verhaal alleen maar hoort en je kunt dat niet delen, dan, dan word je daar niet blij van. Dat, je wilt de, de blijde boodschap vraag, ja. graag doorgeven en dat mensen daar ook iets aan hebben. Wij gaan um, eerst proberen, uh, proberen jou wat beter te leren kennen. We hebben daar een apparaat voor. Dat is een jukebox. En um, die stelt altijd wat vragen die nou ja, uit, uit de onverwachte hoek komen. En uh, ja, de vraag, het verzoek of je daar even kort op wil reageren. Spannendste boek? Ja, daar zou ik heel lang over na moeten denken. Ik lees niet zo spannende boeken. Ik lees bijna altijd non-fictie eigenlijk. Uh, maar thrillers en detectives, dat, uh, die lees ik eigenlijk nooit. Welk beeld laat u niet meer los? Ik denk... Nou, ik denk 11 september. Wat wou u als kind worden? Daar had ik geen idee van. Wanneer was u voor het laatst verliefd? Uh, al een aantal jaren. Waar walgt u van? Onverdraagzaamheid. Heeft u een verslaving? Niet dat ik weet. Kun je onbewust verslaafd zijn? Of zeg ik terwijl ik mijn kopje even pak? Ja, misschien pak? Zou kunnen, ja. ja. Misschien, misschien zijn veel meer mensen onbewust verslaafd dan wij denken. Hmm. Aan, aan uh, ja, moderne geneugten zoals mobiele telefoons. Ah, ja, dat, die, die hoorde ik inderdaad nog wel eens langskomen. Ja. Um, uh, het spannendste boek, zeg je van, nou, ik heb, ik heb uh, eigenlijk al jarenlang geen roman of een thriller gelezen. Maar wel heel veel non-fiction, ik neem aan ook wat nodig aan theologie. Ja. Ik zeg net, ik ben altijd op zoek, als journalist ook, maar en nu ook, op zoek naar het mooiste verhaal. Dan kan het toch ook zijn dat je een non-fictieboek hebt gelezen waarvan je dacht, nou, dat je bijna achteradem raakt, zo interessant vond je het? Ja, ja, ja, nee, maar dan heb je het niet over, over spannend, maar meer wat. Uh, nee? Ja, spannend, bij spannend denk ik aan, ja, toch aan, aan detectives. En, uh, maar en, bij spannend en, kan het ook misdaad. zijn van, ik wil weten, ik wil, ik wil dit uitkrijgen, ik wil dit begrijpen en dat je je uitgedaagd voelt. Ja, uitgedaagd of geïnspireerd of... Uh, maar heb je dan ja. een titel? Nou, ik ben, ben nu in een boek bezig, wat, uh, wat ik fantastisch vind. Het heet uh, De Heer. Ja, heel saai. Ik bedoel, oh. uh, het, is niet, uh, het gaat weer gewoon weer over het geloof. Ja. <laughs> maar wat een korte titel. Ja, het is een korte titel. Het is van Romano Guardini. Dat is een, uh, een Duitse theoloog. Uh, leeft niet meer. Maar het, is, het, is ook al, het bestaat al decennia. Maar die man verstaat de kunst om uh, niet alleen heel uh, deskundig over Jezus te schrijven, maar ook heel geïnspireerd en gedreven. Uh, wat is heel aanstekelijk werkt. Ja. Uh, je bent geneigd om met hem mee op stap te gaan. Ja. Uh, en dat koppelt hij aan, aan, uh, aan prachtige inzichten... Over, over de betekenis en het leven van Jezus. En, uh, hmm. dat, het, is, het is 600 pagina's en ik heb hem eind te gaan, gelukkig. <laughs> <laughs> um, en uh, welk, of, of, waar wacht u van toen zei onverdraagzaamheid? Ja. Um, onverdraagzaamheid en een veroordeel cultuur, uh, het direct formuleren van meningen... en vooral negatieve meningen over anderen en, uh, en, en die, die uitkramen en, en, weer, en, en weer doorlopen. Um, ja, het is, sorry, maar ja, radio werkt daar soms ook een beetje mee. Oh. Zoiets als, als standpunt.nl nodigt wel heel erg uit... om heel snel meningen te formuleren over soms toch heel ingewikkelde dingen. En ook om die meteen te ventileren. En ja, internet is dan natuurlijk ook... Uh, helpt daar ook bij, maar ja, het, het gebeurt denk ik ook wel in de kamer, het, het op de man spelen, populair doen. Ik denk ja, dan ga je vaak toch voorbij aan de, aan de inhoud en, en het respecteren van andere andere gedachten goed.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 the wall I've been so much better off without I've been better, better off without Jonathan Jeremiah was dat met Heart of Stone. Wat een mooie plaat. Um, ik zit hier in de studio met Jim Schilder. Jim Schilder is, um, um, is op dit moment bezig in zijn laatste jaar om priester te worden. En waarom is dat nou bijzonder? Dat komt, hij komt uit een hele grevenmeerde kerk. Dan mag ik wel zeggen, de Vrijgemaakte kerk is nou, stevig gereformeerd. Uh, ook een hele rationele traditie. Dan ben jij daar op goed moment uitgestapt. Je woonde ook nog eens in Kampen, wat eigenlijk wel het kloppend hart is... van de Grevenmere Theologie, met daar een theologische universiteit. Je vader was predikant. Uh, je oud-oom is Klaas Schilder, die aan de basis stond van de vrijgemaakte kerk. Oftewel, overal om je heen theologie. Jij bent er uitgestapt, journalist geworden. En nu bezig om priester te worden. Um, ja, dat is een bijzonder verhaal. En ik, het, ik heb van jou begrepen dat dat zo'n beetje rond je 35ste is begonnen. En um, hoe oud ben je nu? 55. 55, dus zo'n 20 jaar geleden. Ja, een kleine 20 jaar geleden is, het, uh, is er een soort dijkdoorbraak uh, uh, geweest. Ja. Die, en die komt ook niet zomaar. Uh, voordat een dijk doorbreekt heeft het water, is het water al heel lang stijgende geweest. Dus uh, uh, ja, er is een periode aan vooraf gegaan... denk ik, van, van uh, nonchalant zoeken, uh, aftasten, uh, ja. om mee heen kijken... Uh, wel een beetje openstaan voor uh, spirituele richtingen. Uh, maar zeker niet voor de kerk. De kerk speelde daar helemaal geen rol in. En uh, ik zat toen op zekere dag... Uh, dat was in uh, voorjaar 1993. Toen zat ik niet helemaal lekker in mijn vel. En ik dacht, ik ga uh, daar wat hulp bij zoeken. En in die tijd was het fenomeen van de regressietherapie nogal populair. En regressietherapie, uh, dat is in hypnose, teruggaan? Naar... Ja, teruggaan. Ja, waarheen dan ook. Maar, maar je gaat terug. Dat vind ik uh, best bijzonder dat je dat bent gaan doen als je. Gezien je achtergrond, maar ook als je vakkritisch zijn en journalist zijn, is dat, dat je dan daar naartoe gaat en niet naar een verf uh, psycholoog of zo. Ja, ja, maar goed. Ja. Maar journalistiek is niet alleen kritisch zijn, maar in de eerste plaats open zijn. Uh, open staan voor verrassingen, voor, voor, voor het verhaal. Uh, vervolgens ga je dat onderzoeken. Maar eerst moet je verrast worden door, door, door de nieuwe dingen. En uh, ja, dat, dat fenomeen van, van uh, hypnosetherapie was toen niet echt nieuw. Het, was, was, uh, het kwam al een tijdje voor en ik had het zo hier en daar wat over gelezen en mensen over gesproken. En ik dacht dat dat uh, nuttig was. En jij bent dat op een goed moment gaan doen? Dat ben ik gaan doen. En uh, toen hadden we een aantal bijeenkomsten gehad uh, en toen was het eigenlijk wel, wel klaar. En toen vond die uh, mevrouw, die therapeut, die stelde voor om de laatste bijeenkomst uh, te proberen om daar een soort uh, iets moois van, van, van te maken. En dat kun je doen, kijk bij, bij regressietherapie uh, ga je in een lichte hypnose en dan vertrek je voor het therapeutische doeleinden vanuit een negatieve ervaring. Om te kijken waar je belandt en of ja. daar iets uh, te, te herstellen valt. Dat kun je ook omdraaien en zegt je vertrekt, vertrekt vanuit een, een positieve ervaring en kijk dan waar je uitkomt. En uh, ja, die hele therapie ging dus helemaal niet over God of wat dan ook, daar kwam ik helemaal niet voor. Nee. Maar uh, ik kwam toen in die laatste. Uh, bijeenkomst, uh, dus een, weer een heel lichte hypnose. Dat is echt heel licht. Ondertussen hoor je gewoon wat er uh, om je heen gebeurt. En toen kreeg uh, ja, ik een soort, soort visioen. Het, zeg maar, het, is, het is een scène waar je, waar je bij betrokken bent, waar je naar kijkt. En dat begon met een uh, jongen aan een rivier. Ergens in het zuiden van Frankrijk, die uh, volkomen gelukkig was. Nee. En uh, het was een rivier waar ik tien jaar eerder wel eens geweest was, op, uh, op vakantie. Maar daarna werd hij ouder. Was dat je positieve ervaring? Waar je ja, een, dat een, een vakantiegedachte? Dat, dat, was het begin. Ik dan vanuit een positief gevoel. En dan, ja. en dan vervolgens gebeurt het dus in, de, in de hypnose. Uh, ja, dan vraagt een therapeut van waar ben je? Wat zie je? Dat soort heel open vragen. En dan gaat het vanzelf. Dus dat, dat laat je gewoon gaan. En dan word je als het ware meegenomen naar, naar een verhaal. En naar, jij werd dus een en ik zat ineens. Je was, je was een jongetje of je zag een jongetje? Nee, jongen? ik zag het. Ja. Je zag een jongetje. Ja. Dus je bent, bent er wel bij eigenlijk, maar ook als, als waarnemer. Dus je bent, bent het niet zelf. Ik was het niet zelf. Maar ik zat daar te kijken naar, naar een jongen aan de rivier... en die was daar voorkomen gelukkig. Uh, en dat was heel, op zich al heel mooi om, uh, om te ervaren. Want dat, dat maak je voor een deel dan ook mee zelf. Dat je die ervaring van de anderen ervaar je zelf ook een beetje. Maar hij ging daarna... Uh, hij bleek, zag ik te wonen, in een, een gehucht daar vlakbij. Waar ik, waar ik niet geweest was, maar ik zag dus dat beeld dat het huis. En daar woonde hij met zijn moeder. En zijn vader was schaapherder. En die vader die, uh, zat in de zomermaanden, zo'n half jaar, een eind verderop op een berghelling om, de, om die te toe. Nou, die jongen werd het ouder. Hij ging naar een havenstad om daar koerier te zijn. En terwijl hij daar, uh, zeg maar, werkte. Kreeg hij bericht dat zijn vader overleden was. en of hij naar huis wilde komen. en eigenlijk zijn vader uh, wilde opvolgen. Dus vanaf dat moment zat hij uh, elk jaar maandenlang. Uh, op die berghelling. om die schapen te hoeden. En daar zag ik hem liggen tussen twee uh, rotsen. Uh, om het uit de wind uh, te zijn. En terwijl hij daar lag, sprak hij met God. En dat was eigenlijk de, het, het, het, het kernmoment van dat van, van visioen. Dat ik, dat ik dat zag. En, en ik zag God niet, maar ik ja. zag Hem. En ja. hij lag daar dagen, uren, ik, eindeloos, in gesprek met God. En ze hadden een heel mooi contact met de tweeën. En uh, hij stelde eigenlijk uh, vragen over, over het leven en alles wat, wat ja. daarbij komt kijken. En, en God gaf antwoord en ze hadden een heel mooie verhouding. Jij bent dit plek gaan opzoeken? Nou ja, die, ja ik, was, ik was echt helemaal van de kaart. Uh, diep ontroerd van wat daar gebeurde. En dat het kon. En dat was. Ja, ik voelde me ook wat, dat was wat uitgedaagd. Omdat ik net uh, ja, door die rivier uh, een soort uh, ha aanknopingspunt had gekregen. Dus het was niet helemaal onduidelijk waar ik ongeveer zou kunnen gaan kijken. Want ik wou die, mm -hmm. per se die plek vinden. Ik had een heel scherp beeld van hier of van hier, van die rotsen. En ik dacht, ja, die bergen die moet ik vinden. En toen ben ik een paar maanden later uh, naar Frankrijk gegaan... Uh, met een zware om, om te fietsen. Ja. Uh, en uh, we spraken af dat ik één dag zou krijgen om... Te zoeken. Het te zoeken naar, ja. ja, en dan ging hij op zichzelf uh, wat doen. En ik ben toen begonnen bij dat riviertje. En uh, van daaruit ben ik naar een dorpje gelopen, wat dat gehucht dat, dat, dat bleek te bestaan. En daar liep ik uh, rond, en op een gegeven moment uh, ja, begon, begon mijn hart sneller te kloppen en het bloed te stromen. En ik uh, draai de hoek om en daar staat het huis, uh, wat ik had gezien in dat uh, visioen. Waar hij dus met zijn uh, ouders had gewoond. Ja. Dus toen wist ik al heel zeker dat ik, dat ik warm was. Uh, ja. En vanuit. Die plek ben ik gaan zoeken naar de berghelling in de buurt. Want ik denk, ja, dat kan wel erg ver weg geweest zijn. Maar dat is niet gelukt toen. Dat is, uh, waar ik ook keek, er was niks wat, wat ook me leek op de, op de plek die ik had gezien. Dus ik ben toen uh, ja, een beetje teleurgesteld uh, weer verder gegaan. En we gingen naar een ander deel van het land om daar verder te fietsen. Maar pas op de terugweg naar Nederland herinnerde ik mij dat, uh, dat ik een paar dagen voor mijn vergeefde zoek, zoektocht iets raars had meegemaakt. Toen waren wij aan het fietsen met z'n tweeën op een berg. En we fisten een eind uit elkaar. En op zekere moment uh, had ik een schaap uh, gehoord. Uh, een uh, blader. Een schaap? Uh, op dus... de berghelling, tijdens de fietstocht. En daar had ik op dat moment geen aandacht aan besteed. Hoewel het me wel veel deed. Maar ik dacht dat ik gewoon door de inspanningen van, ja. van het fietsen... wat van, van slag was. En uh, pas op de terugweg naar Nederland... herinnerde ik mij dat moment. En toen dacht ik ook misschien... Was dat een, een, een hint? Oh. Uh, ja, net als dat, dat riviertje, zo was ook een soort hint. Om, nou, ga daar maar eens kijken en zie maar. En, uh, en toen kreeg ik dat. Dus toen was ik terug in Nederland, toen heb ik een, uh, een wandelkaart gekocht van die, uh, van die berghelling, van de, van de plek waar dat gebeurd was. En toen zag ik op die kaart dat daar van de hoofdweg een zijweg uh, aftakte, over de flank van die berg. En ik ben twee maanden later weer en daar. Ja. 1200 kilometer gereden om, uh, om het nog een keer te proberen. En toen ben ik begonnen op die berghelling. En daar ben ik aan een lange wandeltocht uh, begonnen. en Het uh, heeft een, een paar uur geduurd en ik was voortdurend de weg kwijt. Ik, ik, wat, ik, wat ik apart vind is dat je... Uh, we komen straks weer even op het paadje terug. Jij bent heel erg bezig met die plek. Maar uh, een schaapskudde, een vader die herder is geweest. Je vader is predikant geweest. Was toen nog niet het kwartje gevallen van misschien moet ik wel, misschien moet ik ook wel weer iets met, nee. met een kudde gaan doen? Dus het bijbelse beeld van dat je iets met, met mensen moet gaan doen? Nee, dat dat, dat, dat, dat dat schapen en dat herderschap pas misschien nog iets betekent, daar, daar dacht ik toen helemaal niet over na. Ik nee. was helemaal gefocust op die, op die ervaring met God. Over dat... Dus de, die relatie tussen dat jongetje en God. Ja. Op een goed moment was jij, jij uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, was weer terug op die plaats. Nou, het en... gekke was dat... Uh, je hebt het over, over ratio en, en, en andere dingen. Uh, dat ik dus vanuit de ratio was gaan zoeken. En dat was niet gelukt. En dat ik uh, door een raar belachelijk signaal... als zo'n bladend schaap yeah. een andere weg op ben gegaan. En dat ik ook op die berg zelf uh, steeds niet wist waar ik heen moet, moest. Totdat ik op zeker moment uh, het overgaf eigenlijk. En uh, ja, wat wanhopig. Ik dacht, nou die jongen is hier vast ooit met zijn vader ook wel geweest... toen die nog leefde. En ik denk, die, die, hij, was, hij is vast wel eens verdwaald. En dat ja. hij dan riep van, van papa, waar ben je? Ja. En dacht, misschien moet ik het ook maar doen. Dus dat heb ik daar gedaan. Papa, waar ben je gezegd? Ja, ja. Wat, wat beschroomd. Want het is, uh, ja, er was niemand in de buurt. Maar, maar toch... gaat het dan hard? Gaat het zacht? Uh, uh, daartussenin iets, denk ik. ja iets. Maar het, het, het, het, het, het, het, het, ik sprak het uit. <clears throat> en vanaf uh, dat moment uh, begon weer dat, dat, die fysieke ervaring. En uh, ging ik, wist ik waar ik heen moest. En uh, plotseling stond ik uh, uh, ineens op die plek. Toen was je die plek. Wat, wat heeft uiteindelijk dat hele verhaal met je gedaan? Want dat zeg je, toen begon er een dam door te breken. Ja, nou, dat, was, dat was zeg maar de plek waar ik uh, ja, God uh, teruggevonden heb. Uh, ik, ik, ik heb daar een tijd gezeten tussen die rotsen... die er dus precies uitzagen zoals, zoals ik ze had uh, gezien... Mm -hmm wat ook rationeel verschrikkelijk mogelijk is... dat je op zo'n enorme berg zo'n klein plekje vindt. Het is drie, twee vierkante meter of zo. En daar, daar, daar heb ik een tijd verwijld. Een beetje in een andere wereld, zou je kunnen zeggen. En vanaf dat moment was er voor mij geen twijfel meer dat, dat God er was. En dat hij mij ook uh, die kant op had geleid. Wij gaan straks uh, met jou verder praten, Jim. Maar wij gaan eerst, want het is bijna half acht... naar de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1, het NOS-journaal.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 De politie in New York heeft bij een protestmars over de Brooklyn Bridge zo'n 700 betogers opgepakt. De actievoerders protesteerden al twee weken tegen het financiële systeem in de VS. Ze vinden dat daardoor arme Amerikanen het steeds moeilijker krijgen. De politie greep in toen een groep betogers de rijbanen van de brug opliep. Het Rode Kruis maakt zich ernstige zorgen over de situatie in de Libische stad Sirte. Volgens het Rode Kruis is het vanwege de hevige gevechten te gevaarlijk om medische hulp te bieden. Ook kunnen ziekenhuizen de stroomgewonden nauwelijks meer aan. Er is onder meer een groot tekort aan medicijnen en aan brandstof voor stroomgeneratoren. Engeland heeft de warmste oktoberdag ooit achter de rug. De temperatuur was met 29,9 graden, net iets hoger dan het vorige record uit 1985. In Nederland was het de warmste 1 oktober ooit. De temperatuur liep gisteren in de beeld op tot 26 graden. Tot zover het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is op dit moment behoorlijk mistig in Nederland, met lokaal dichte tot zeer dichte mist. De temperatuur ligt rond de graad of 11 aan zee en gemiddeld 9 in het binnenland. De komende uren hebben we nog wel met mist te maken en kan er ook lage bewolking ontstaan. Later in de ochtend komt de zon steeds beter door en vanmiddag is het zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot zo'n 24 graden. Er staat een zwakke tot een zeematige zuiden tot zuidwestenwind. Vanavond en vannacht is het redelijk helder. Gedurende de nacht kan ze wat misbanken, maar duidelijk minder uitgebreid dan vandaag. De temperatuur daalt naar een graad of 13 aan zee en 10 in het binnenland. Morgen is het ook nog vrij weer met veel zonneschijn en aangename temperaturen. Na maandag meer bewolking en geleidelijk toenemende kans op neerslag. Van 7 tot 8 uur. Dit is De Zondag. Op Radio 1. Inderdaad, dat is het. Dit is de Zondag, daar zit u, daar zit u middenin. En uh, wij bedanken nog even Marjan Koekoek die net uh, bij ons hier het nieuws gelezen heeft. Ik zit hier in de studio met Jim Schilder. Jim Schilder heeft een bijzonder verhaal. Hij komt uit een uh, roemrucht grevenmeerd nest. Uh, de familie Schilder, die vele theologen heeft voorgebracht. Hij is van uh, zijn geloof afgevallen, heeft de kerk verlaten. Jarenlang journalist geweest, veel geschreven, de tijden, Groen Amsterdammer. In New York gezeten. En... Uh, uh, is op dit moment bezig met zijn laatste jaar priesteropleiding. En uh, nou ja, hoe dat zo gekomen is, daar, daar, daar was hij voor, uh, voor het nieuws over aan het vertellen. En dat was een belangrijk visioen uh, die jij, uh, uh, dat je hebt gekregen... waarin jij een plek zag, daar ben jij naar teruggegaan... en daar heb jij God teruggevonden, zei hij. En uh, het was een visioen van een jongetje die... Uh, het familiebedrijf had overgenomen, schaaf, herder was geworden. En um, uh, voor jou was dat niet een hint van... nou, ik zal ook wel iets met herder moeten worden... wat een Bijbelsbeeld is van, laat ik dan maar dominee worden of zo. Nee, jij hebt daar God teruggevonden. Toen is er wel wat. Moest er nog wel iets meer gebeuren? Want je hebt niet alleen God teruggevonden... en je zou dan kunnen zeggen, nou hmm. ja, um, daar ben ik dan blij mee. Nee, de overtreffende trap bijna. Katholiek worden en priester worden. Hoe is dat dan zo gekomen? Ja, nou, daar, daar, daar is nog heel veel tijd uh, overheen gegaan. Uh, na die ervaring... Want uh... oh, dat was zo'n twintig jaar geleden? Ja, dat is uh, achttien ja, jaar geleden. En uh, ik ben daarna zeg maar, gewoon doorgegaan met, uh, met leven en yeah. uh, met journalistiek. En ik had in die tijd uh, toevallig ook een, uh, een vrouw in New York ontmoet. Hmm. Uh, en dat klikte erg tussen ons. En uh, toen ben ik naar New York verhuisd. En ben daar freelance uh, journalist geworden. Dus als je een relatie ingaat, dan ben je niet van plan om priester te worden? Nee, dat was helemaal niet aan de orde. Nee, en de kerk ook niet. En Jezus was eigenlijk ook nog niet, uh, nog niet in beeld. Mm. Het was alleen nog maar God. En dat is, nou ja, dat is nog een vrij wijd, wijd begrip, uh, zeg maar. En ik ben daar heel uh, lang heel lange journalist uh, bezig geweest. Maar ook heb ik toen mijn beroep een beetje misbruikt... om allerlei mensen te interviewen die, uh, die op spiritueel vlak uh, bezig waren. Die uh, bestsellers schreven als James Redfield en Deepak Chopra... Uh, ik ben ook met, met boeddhisme bezig geweest. En met uh, shaman, uh, shamanisme van Indianen indianen. Ik, ik, ik heb toen een aantal jaren ook zeg maar, tussen de bedrijven door allerlei zaken onderzocht. En uh, ging ook vaak daar zomaar naar de kerk. Uh, niet, mm. niet om vieringen bij te wonen, maar gewoon omdat ze open stonden. En, en als ik langs die kerken liep, dan had ik het gevoel dat ik daar naar binnen moest. Oh. Nou, Dus dat, dat... Was niet, dat was wel echt een soort gevoel dat je had niet een onderzoekende geest maar Nee, dat was gewoon een, een, een urgentie. Uh, mm. Alsof er iemand bij de, bij de ingang stond die mij naar binnen uh, lokte. Yeah. En uh, het vervelende was dat er dan binnen nooit wat was. Daar gebeurde niks. Oh. Uh, en en dat, ja, dat was niet leuk. En dat heeft ook vrij lang geduurd. Nou ja, op zekere moment uh, is de relatie uh, uh, voorbij gegaan. En ik ging terug naar Nederland. Maar uh, ja we gingen uit, op een goede manier uit elkaar. En we zijn bevriend gebleven. En uh, het was in, in, ik geloof in het voorjaar van 2005 dat zij mij belde vanuit New York. Ik zat weer in Amsterdam uh, om te vragen of ik mee ging naar Israël voor een week. Want zij moest daar zijn voor, uh, voor haar werk. En ze zei, ja, je bent uh, geïnformeerd opgevoed... en je weet een beetje hoe dat land in elkaar steekt, ja. uh, bijbels en zo. Dus, van, kunnen we, naar de... dus uh, we zijn daar een week geweest en ook anderhalve dag in Jeruzalem. En op zich is daar niet... Ik vond het wel heel mooi om daar te zijn, hoor. Om daar ineens al die namen... Dat je ineens een verkeerde ja. kort ziet waarop Jeruzalem staat, bijvoorbeeld. <laughs> dat is wel heel, heel apart. En op al die plekken en zo. Uh, maar dat is een belangrijke spirituele reis geweest? Ja, niet, niet in, zijn, in zijn, Het was niet zoiets als op die berg. Dat, dat daar zich, dat, dat daar een in heel indringende ervaring was. Maar toen ik terug was, uh, werd ik wel heel erg ja, door, door, zeg maar, door Jezus aangesproken. Dat, die had mij, denk ik, daar ook wat geraakt. en ik, ik werd ook ja, toen erg door de kerk aangetrokken. En uh, ja, door de, door de katholieke kerk. Ik was ineens toch erg gegrepen door het uh, laatste avondmaal. En, uh, ja, wat, wat zich allemaal toch in Jeruzalem is afgespeeld. Hmm. En dan kwam jij, je kwam op een goed moment in Amsterdam... in de Nicolaaskerk terecht. Nou ja, dat, dat die urgentie dat van ik moet toch weer naar de kerk... Uh, eindigde in uh, leiden tot, tot bezoek aan de Nicolaaskerk in Amsterdam... Uh, op uh, paaszondag een jaar later, na dat bezoek aan Israël. Dus daar, het heeft weer <laughs> toch een jaar geduurd. <laughs> maar en en er daar... gebeurde wel wat op dat moment. Het was niet een rondleiding of zo? Nee, of, nee dat, dat was, was, een paas, uh, was een paasviering, okay. ja, op, uh, en toen was ik verkocht. Uh, ja, ja, ja toen was, dat was uh, zo schitterend. En, ja, om daar uh, te zien gebeuren wat, uh, wat er 2000 jaar eerder, eerder in, in Jeruzalem was gebeurd. Gewoon aan het altaar, dat daar de Augustie wordt gevierd. Precies zo uh, blijft het doen om mij te gedenken en, en met de instellingswoorden. En dat in de context van uh, een heel mooie liturgie. En, en, uh, ja, het was, ik, was, ik was verkocht en ik ben toen uh, elke zondag daar naar de kerk gegaan... En, en, ja, ik wou ook niet meer aan de rand blijven staan. Dus nee. de waarnemer, zeg maar. Ik wou er echt bij horen. Ik heb me aangemeld bij een vormingsklas, zou je kunnen zeggen. Om, om lid te worden van de kerk. Ja. Um... Hoe -ho -ho was dat? Want je zat. Ik, ik noem net even de bladen HP de Tij, de Groene Amsterdammer. Nou, ze zullen niet enorm antireligieus zijn. Maar het, het zijn wat bladen die je. Nou, best wel een beetje aan de kritische kant zou kunnen zetten. Hoe vonden die dat? In heb je ook. Collega's een, een, een katholiek om zich heen, sterker nog iemand die priester wil worden. Ja, nou dat heb ik uh, eerst uh, heb ik het gewoon voor mezelf gehouden, want ik dacht misschien, uh, ja gaat het weer over of uh, ja. en uh, ja als je op een op een blad ik, ik had daar een leidinggevende functie en als je daar zegt dat je van plan bent om weg te gaan dan ben je eigenlijk al een beetje weg. Ja. En ik denk, ja, misschien wordt het ook niks. En, uh, nou ja, dan, dan, dan maar wat waren. Uh, maar ja, toen ik weer. wegging. Uh, ja, toen, toen ik eenmaal fulltime ging studeren. toen was de verbazing was groot. Uh, ja. in de redactievergadering. dat ik dat uh, vertelde. En, uh, maar heel nieuwsgierig. Uh, betrokken. Uh, mensen, ik werd gefeliciteerd. Uh, later werden er ook allemaal grapjes over gemaakt. Van moet je nou bidden voor het eten? <laughs> ja. Uh, dat, dat is het. Uh, maar dat, dat vond ik wel een goed, een goed teken. Uh, maar er was niemand die, die daar vijandig op reageerde. En al. je familie dan? Want uh, je komt uit een gereformeerde kerk... waar die sterk de katholieke kerk afwijst. Ja, maar de, van de familie uh, zijn er niet veel meer in die traditie. Hmm. Uh, nou, eigenlijk niemand. Er is er nog één broer, zit zeer lid van de vrijgemaakte kerk. Maar niet, niet zoals dat vroeger was. Nee. En dat hele idee van, van, van verkettering en zo. Dat, nou ja, die onverdraagzaamheid waar ik het eerder over had... Die, die, die bestaat niet. Nee. Nee, nee, Al dat die onverdraagzaamheid heb je wel vroeger echt geproefd in die kerk? Nou, zelfs zo sterk dat hij er eigenlijk niet eens was. Uh, kijk, als je onverdraagzaam bent... dan uh, bestaat de partij die je niet uh, kunt verdragen. Die bestaat. Maar katholieken bijvoorbeeld bestonden in mijn belevingswereld... eigenlijk helemaal niet. In nee. Kampen waren er ook niet, niet een grote getal aanwezig. Maar daar werd ook helemaal niet over gepraat. Dus... Uh, ja, dat, dat, dat, daar hoefde u ook, ook niet lelijk ja. tegen te doen. Maar het was natuurlijk wel, wel heel sterk het, het, het beeld van de, van de ware Kerk. En, en, uh, ja. Ja, wij, wij op een eiland van, uh, van, van godsvrucht in, ja. in een zondige wereld. Nu hebben wij hier, ik, ik heb van een collega, een katholieke collega... een, een Maria-beeld meegekregen. hebben wij hier mooi in de studio neergezet. Het staat eigenlijk best wel redelijk heel erg recht voor je. Dat is iets wat voor een grevenmidden jongen ondenkbaar is dat je daar iets mee zou hebben. Maar heb jij er iets mee gekregen? Uh, ja. Uh, heel langzaam, eigenlijk. Ja, in mijn traditie bestaat Maria eigenlijk alleen even in december... bij de kerstlezingen. Ja. En, en daarna hoor je niet zoveel over haar. Maar het is uh, langzaam en zeker. Maar eigenlijk ook via andere katholieken die veel met haar hebben. Um, ik heb, ik heb eens uh, drie weken stage gedaan in uh, Lourdes twee jaar geleden. Met wat uh, vooroordelen over, over, over zo'n ja. plek. Uh, wat voor vooroordelen? Ik zeggen wel volmondig ja, maar... Uh, nou ja, dat, dat, dat er mensen zijn die, allemaal, ja, die daar uh, op, uh, op fysieke wonderen uit zijn... en, en dat het uh, commercieel is en, ja. en een beetje gelikt en zo. En dat bleek dus helemaal niet het geval. Je hebt in het dorp zelf wel heel veel winkeltjes... maar het, het terrein zelf, het, het heiligdom zoals het heet... Is, is volstrekt commercieel en heel, heel erg toegewijd aan, uh, aan het geloof. En, en heel veel mensen die, die, die, die ik daar gesproken heb... komen daar elk jaar om, om hun uh, rugzak met problemen eigenlijk bij Maria achter te laten. Ja. Om, uh, om, om de troostende factor, uh, uh, het, het troost van Maria te ervaren... En ja, dan komt zo iemand ook, ook veel dichterbij. Als, als je merkt hoe sterk dat leeft bij mensen en, en hoe, hoe ze daarmee betrokken zijn. En uh, ook door de, ja, langzaam raak ik zeg maar, steeds meer aan de gewend. Het is misschien ja. iets als, uh, ja, als een soort uh, nieuwe, nieuwe moeder uh, die je moet leren kennen... voordat je er als, als moeder accepteert. Maar wat dus dat, betekent dat dan concreet? Dat je bidt tot Maria? Ja, nee, ja, uh, ja, ik praat, praat met Maria. Ik, uh, niet alleen uh, de Rozenkrans, maar ik kunt ook gewoon met Maria in contact zijn en uh, in stilte met haar verkeren. Dat klinkt. Uh, hè, nou ja, voor, ik, ik, ik ken jouw kerk omdat ik er zelf ook uit vandaan kom. Uh, daar wordt gesproken over de vervloekte paapse mis. Uh, niet altijd met even hard, maar dat is nog steeds wel iets wat, uh, wat gewoon zich niet verhoudt met, met de vrijgemaakte leer. Is, is het ook voor een grotere betekenis dat jij juist deze beweging nu maakt? Vergeleken met hier, je waar je zei van, dat, die verdragsmet was er niet eens. Het was gewoon totaal afsluiten voor mensen die het er anders over dachten. En de, de, en de vraag is of dat. Een... Heeft dat voor jou ook nog een grotere betekenis? Want het is een bijzondere bocht die je dan maakt. Ja, dat wel. Maar ik, ik heb niet voor niks, zo lang uh, niks gedaan met, met de kerk. Ik heb een hmm. hele lange periode gehad om, om geheel ontwend te raken... Van, van, van, van, die, van de oude kerk. En... Uh, ja, wat ik eigenlijk heb gedaan... is, denk ik, terug naar, naar het begin. Naar de oorsprong. Uh, ben ik, ik ben, eerder... Na die eerste Jeruzalem... Uh, dat eerste bezoek, ben ik een jaar later... ben ik nog eens terug geweest, alleen, een hele week. En heb eindeloos verkeerd op allerlei plekken. En heb daar, denk ik, een heel sterke... ja, verbinding gekregen... Uh, met, met, met de oorsprong, met, met hoe het... Uh, ontstaan is. En... Uh, nou ja, als, als het al je, een grotere betekenis zou hebben... dan is dat misschien dat ik dat, dat uh, kan Maar hoe zou je, ik, wat, wat ik, ben ik nou op zoek ben... Van, hè, hoe, hoe zou je vader het vinden? Je vader leeft niet meer, maar je vader is predikant geweest. Ja. Denk, denk, je nou, denk je nou van, nou, uh, geweldig. Mijn zoon is in ieder geval weer bij de heer. En nou ja, dan, dan maar bij de katholieken. Of zal hij het heel erg veroordelen misschien wel? V van waar hij zich nu bevindt? Uh, ja. Nee, die veroordeelt niks. Nee. nee, Ik denk, denk dat, hij, dat, hij er, dat hij het heel mooi vindt. Ja? Ja. Maar goed, ik kan het nu niet vragen. Maar nee. ik, heb dat, uh, dat, ik heb dat idee dat die, die, ja, die tegenstellingen van, van, van, van, van het aardse leven... Dat, dat die boven heel anders, dat dat daar niet aan de orde is. Uh, heb je het idee is. dat je dan, dan dat je ook een brugfunctie kan zijn tussen beide tradities? Nou ja misschien, maar dat dan, dan pas ik denk ik in, in, een, in, in een ontwikkeling die al gaande is. Want je ziet al in heel veel protestante kerken dat er heel veel belangstelling is voor, uh, voor, voor, het, voor elementen van het katholicisme. Mm -hmm. uh, nou ja, de eukomeen is al jaren gaande en ook in Amsterdam hebben wij uh, als Nicolaaskerk een heel goed contact met, uh, met de oude kerk waar, uh, waar de protestanten zitten. Yeah. Wat vroeger de Nicolaaskerk was. Uh, voor de Reformatie. Maar dus dat, dat, dat, dat idee van, van afsluiting en onverdraagzaamheid. is al, al, uh, al, uh, al weg, eigenlijk. Dus er is heel veel contact en, en, en verkennen van, van wegen die je sa samen kunt gaan. Dus elke zondag om zes uur in de Oude Kerk een ecumenische uh, vesperviering. Waar de Oude Kerk uh, in zit en de Nicolaaskerk neemt eraan deel. En uh, nog een gemeenschap. Vanuit een erkende. Ja, je, samen, je kunt samen bidden. Je kunt uh, samen de psalmen uh, zingen en bidden en, uh, en, en, en bijbelteksten lezen. Dat is dat zijn wat je allemaal deelt. En daar kun je uh, hele mooie, mooie dingen mee doen. Wij uh, hebben het nu toevallig over psalmen en mooie teksten. Wij hebben elke zondag ook een mooie dichter. Dus wij gaan even naar onze dichter bij de zondag. Dat is Rickert Zuiderveld. Dichter bij de zondag. Dit is mijn land. Voor Jim Schilder. Je denkt zoals je denkt dat het zal gaan. Het gaat zoals de menselijke reden je voorschrijft welke weg je zal betreden. Maar dan dient zich het onverwachte aan. Het oude weten breekt onder je voeten, je adem stokt. De tijd houdt hoorbaar halt, alsof je met iets hogers samenvalt. Dit is een hevig en verblijdend moeten. Dan laat je alles los. Je wordt gevonden. Een lichtheid die een mens niet kan doorgronden... die hoger, dieper gaat dan ons verstand. Weer moet je verder, ditmaal ongedwongen en vredig... als een kleine herdersjongen die herder wordt en weet... dit is mijn land. Dat was Rickert Zuiderveld. Wat vind je van, van zo'n gedicht... Ja, het is heel mooi. Het sluit heel uh, nauw aan bij, bij, bij de ervaring. Ja? Ja, de, de, ja, nou ja, dat je een andere wereld betreedt die, uh, die niet van, van het hier en nu is... en ook niet verwacht is en niet voorgeschreven is. Hij maakt van jou een herdersjongen. Ja. Voelt dat dan een beetje zo? Nou, dat moet, dat moet er groeien. Maar ja, ik, ik, snap, het, ik snap het wel. Het ja. is dus die... die, die uh, ja, als je mensen, mensen uh, de goede kant op wil, uh, wil, wil meenemen, de goede kant op en, en, en wat be, wil beschermen. En, uh, ja, samen, samen, samen op weg En, en naar, naar, naar het licht. Ja, ik weet niet of dat scha schapen meestal erg <laughs> op weg zijn. Ze zijn meestal wel op weg naar een groen grasje. Maar ja, dat, dat, dat, ik vind het een heel mooi beeld. Ja. Mm. So it dwells in me Cause my natural eyes the ghost skin deep With the eyes of my heart anchor so I'm in the depths to the place in between The tangible world and the land of the dream Because everything here ain't quite what it seems There's more beneath the appearance of things A beggar could be king within the shadows of a wing. Yeah, wisdom honor everyone who will learn to listen to love and to pray and discern and to do the right thing even when it burns and to live in the lot through each treacherous turn A man is weak but the spirit yearns to keep to the course from the bow to the stern and to throw overboard every selfish concern that tries to work for what can't be earned sometimes the only way to return is to go where the winds will take let go of all you cannot Josh Garrels met Beyond the Blue en uh, nog even aardig over Josh Garrels te vertellen het is een artiest uit, uh, uit Amerika zijn album heeft hij gratis op internet gezet, ik zal eens heel even kijken of wij het voor elkaar gaan krijgen om een linkje uh, op uh, de Dit is een Zondag website te zetten uh, ik ben nog steeds in studio met Jim Schilder Jim heeft een greven meer de achtergrond, heeft de kerk verlaten is journalist geweest via bijzondere visioenen eigenlijk naar de kerk weer toegetrokken. En uh, je vertelt je verhalen over, uh, over, uh, over de Bijbel... en over de kerk en over Jezus. Op een hele, vind ik, een hele primaire manier. Je zegt zelf, als journalist was ik op zoek naar het mooiste verhaal. En ja, dat heb ik nu gevonden. Dus dat, dat wil ik graag doorvertellen. Nu ben jij wel lid geworden van de kerk. En jij moet die straks ook gaan vertegenwoordigen. Want je bent niet alleen katholiek geworden, nee, ook priester. Um, kan jij die hele kerk met alles erop en eraan vertegenwoordigen? Want je weet wat erin te koop is. Je bent er onderzoek mens. mensen. Dat heb je gezien. Mm. Hoe, hoe is dat voor jou? Dat, dat ga ik nog uh, ontdekken straks. Als, uh, maar opnemen, zie je er tegenaan of denk je dat dat mooi is? Het is al, ja, alles. Het is, het is mooi. Het is soms uh, moeilijk. Uh, er is een groot Wanneer verschil. Wanneer denk je dat uh, het moeilijk is? Nou, Er is dus vaak een, een verschil tussen, wat, uh, tussen, tussen dogma's en wat mensen in de praktijk uh, uh, beleven. En daar, daar zit je dus alweer als, als middelaar tussen. Het is dan de bedoeling om, om theorie en praktijk met elkaar uh, te verzoenen. Maar ja, voordat je dus met de theorie aan, aan de slag kunt... heb je denk ik wel veel praktijkervaring uh, nodig. Dat dus gewoon... Uh, weet wat, wat mensen, hoe ze leven en wat er wat gaat. Dit klinkt bijna als, um, uh, je hebt de dogma's... maar in de praktijk ziet het nou eenmaal anders uit. Nee, nou, nee maar dogma's zijn altijd... Uh, uh, het, is, het is net als nou ja, uh, Nederlandse wetgeving. Als, als elke wet zo helder was dat die exact op de werkelijkheid paste... dan had je geen rechters nodig hmm. om te kijken... Hoe, dat, hoe, hoe, hoe, hoe wet en werkelijkheid met elkaar in relatie staan. Hoe die met elkaar, zeg maar, hmm. met elkaar verhouden. En, en, en, want de werkelijkheid is altijd oneindig gecompliceerder... En, en genuanceerder dan, dan je ooit op papier kunt zetten. Ja. En dus uh, ja, als mensen met vragen bij je komen... moet je, moet je, moet je daar uh, ja, naar luisteren... en, en, en proberen vanuit, uh, vanuit de leer daarop uh, te antwoorden. Wat jij aan het doen bent... maar goed, je leven is wat dat betreft een bijzondere beweging... Uh, vanuit een gereformeerde kerk uiteindelijk in de katholieke komen... Maar, uh, je stapt op een moment de kerk in dat een heleboel anderen hem juist verlaten. Ja. Vanwege nou ja, de, de, de, de misbruik kwesties en de, nou ja, het slechte daglicht waar op dit moment de katholieke kerk in verkeert. Hoe, hoe vind jij dat? Nou, ja, dat verlaten dat is al heel lang aan de gang. Ja? Uh, ja niet alleen met de katholieke kerk. Uh, ik las gisteren... Maar ik... Uh, nee, maar het is echt het is ook ja. heel opvallend hoor. Dat je in Duitsland heb je de katholieke kerk, die is iets groter dan de evangelische kerk Duitsland. En uit de evangelische kerk zijn in 2009 meer mensen weggelopen dan uit de katholieke kerk. Terwijl die schandalen alleen in de katholieke kerk speelden en niet mm -hmm. bij de evangelische. Dus dat is, dat is, ik weet niet in hoeverre er een relatie bestaat tussen... Maar goed, nee, het is waar dat dat, dat, dat, dat een heel moeilijke tijd is. Ja. Toen ik begon aan de opleiding was dat nog niet zo in Nederland aan de orde. Het is heel moeilijk, het is... Ja, het, het maakt het er niet, uh, niet mooier op. Ik, maar... ik, ik, ik merk het natuurlijk ook omdat in de Lijn van, van het journalistenvak, uh, katholiek ook, uh, vaak de verantwoording geroepen op dit uh, onderwerp. Ja, Heb je het idee dat je dat terecht. toch maar. Je vindt het terecht, maar je hebt het er wel bij gekregen. Ja, ik krijgt het erbij, maar het is. Het is uh... Het is terecht, dat keek, er zijn individuen binnen de kerk die, uh, die zich hebben misdragen. En, en, en daar uh, mag je op worden aangesproken. En, en de kerk moet zich ook bezinnen op, op structuren die er ooit zijn geweest. Die dit uh, misschien hebben uh, gestimuleerd. Uh, en, en dan uh, dat trachten te voorkomen. Dus dat, dat moet allemaal gebeuren. Maar het is niet de kerk in zijn totaliteit die, uh, die hier uh, ter discussie staat. Ja. Het is vooral het menselijk deel. Uh, mensen in de kerk die, die uh, fouten hebben gemaakt. Uh, maar het is in de kern de kerk van, van Jezus. Uh, waar ik voor werk. Ja. Uh, uh, Ga werken. Uh, en en dat, dat wil ik wel steeds uh, voor ogen houden. En, en ook blijven vertellen. Dat, dat iedereen, vooral buitenstaanders niet in de kerk zijn. Denken vaak dat, het, dat de kerk in Rome zit. En, uh, en verder niks. Maar het, het begint. Uh, ja, Jezus heeft gezegd op, op deze ros. Petrus zal ik mijn mijn kerk bouwen. Dus het is in de eerste plaats zijn kerk. En wij moeten het proberen om daar zo mooi mogelijk en zo goed mogelijk mee om te gaan. Maar ja, het is, het is moeilijk. Maar ja, uh, je krijgt het erbij. dus ja. uh, je, kun je niks aan doen. Wij zijn uh, aan het eind van ons gesprek aan het komen. En uh, wij hebben de goede tra traditie slash gewoonte om aan onze gasten te vragen om in ons gastenboek op te schrijven hoe de ideale zondag eruit ziet. Dat hebben we ook aan jou gevraagd. Kan je dat vertellen? Uh, ja, nou, die begint uh, thuis in Amsterdam. Uh, ik sta niet al te vroeg op. Uh, dan doe ik een ochtendgebed. Dat hoort bij, de, zeg maar, bij het leven van, van de geestelijke, het midden mm -hmm. van de getijden. Uh, dan ga ik naar de Nicolaaskerk uh, voor, voor een, een, een zowel een opgewekte als verstilde augustievering. Dus, uh, Vieringen die duren vaak zo'n vijf kwartier. We nemen daar de tijd voor. Yeah. En dat is ook heel mooi. En dan is er napraat bij de koffietafel. Het is ook heel, heel goed om elkaar daar te treffen. En dan smiddags, uh, als het kan, een ontmoeting met uh, familie en vrienden. Uh, of een tocht op de racefiets. En daarna het Begijnhofkapel voor uh, aanbidding, meditatie en vespers. Dankjewel, Jim. Uh, na ons komt uh, Vroege Vogels. En uh, Janine gaat straks allemaal vertellen wat daarin uh, daar zit. Uh, wilt u dit gesprek nalezen, dan kan het op eo.nl slash zondag. Gif, gif. En nog eens gif. We spelen rustig roulette met de natuur op dit moment. In komkommers, in taugé, op...